8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft de stemming over de aangepaste Brexit-deal... gepland voor woensdag, uitgesteld. May belooft dat het parlement voor 12 maart over de deal kan stemmen. Dat is 17 dagen voor de afgesproken datum... waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Mee was vandaag op een conferentie in Egypte... daar sprak ze over de aanpassing aan de Brexit-deal... met EU-president Tusk, bondskanselier Merkel en premier Rutte. Zes oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten... tegen de conservatieve regeringspartij PIS. De partijen trekken gezamenlijk op bij de Europese verkiezingen... en de parlements- en presidentsverkiezingen. Ze willen Polen verdedigen tegen de anti-EU-krachten... Volgens de oppositie zorgt de nationalistische partij... voor een gespannen verhouding met de Europese Unie. Zo loopt er een artikel 7-procedure tegen Polen... omdat Brussel zich zorgen maakt over de democratie. Deze strafprocedure kan er uiteindelijk toe leiden... dat het stemrecht van Polen in de verschillende Europese raden wordt afgenomen. Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers... voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen...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 Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug, tweede uur van ZFM Klassiek. Deze mooie zondagavond. En we gaan dit tweede uur beginnen met vier preludes. En die zijn gearrangeerd voor orkest. En het stuk heet The Holy Boy. Componist is John Ireland en deze man leefde van 1879 tot 1962 en hij woonde in Engeland. Maar het stuk wat we gaan beluisteren wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox. Weer een heel stuk terug in de tijd. Een compositie van Henry Purchell. Dido and Aenas. En het catalogusnummer daarvan is Z626. When I'm Laid in Earth. Het arrangement is van Leopold Stokowski. En het wordt uitgevoerd door het Bournemouth Symphony Orchestra... onder leiding van José Cerebrier. Vocalis, opus 34, nummer 14, dat is het uh, volgende stuk wat we gaan beluisteren. Componist van dit werk is Sergei Rachmaninoff. Berliner, Philharmoniker is het orkest en uh, ook niet onder leiding van uh, een van de kleinste, namelijk Lorin Mazel. Zes romances. opus 73, nummer zes. Again as before, alone. Solitude. Het arrangement is wederom van Leopold Stokowski voor orkest. Het is eh, van oorsprong een stuk van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En eh, het wordt wederom ook weer uitgevoerd door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van uh, José Cerebrier. We gaan verder met de Lyric Pieces, Opus 54, en die zijn uh, georchestreerd bij uh, Anton Seidel. Deel 2, het uh, Bell Ringing. Componist in dit geval is Edward Grieg, de bekende Noorse componist. En het stuk dat wordt uitgevoerd door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neme Jarvi. Goed, dan hebben we nu weer een heerlijke uh, tongtwister. Dat kom je zo af en toe wel eens tegen, die vreemde talen. To mancavi e tormentarni, uh, crudelissima speranza. Nou, dat kwam er toch wel even vloeiend uit. Uh, de componist is Antonio Cesti. En het arrangement is wederom gemaakt door meneer uh, Leon, uh, Leopold Stokowski... Um, en het wordt uitgevoerd door het Brussels Symphony Orkest onder leiding van Richard Egar. Of Eger, mag ook. Ja, Wat is in het rembrandt -jaar dan mooier dan om naar een schilder schilderijen-tentoonstelling te gaan? Pictures at an Exhibition, zo heet het. En daar gaan we een gedeelte uitdraaien, deel 4, nummer 2. En dat heet The Old Castle, oftewel Het Oude Kasteel. Het is eh, geschreven en ook georchestreerd door de heer Modest Mozorski is de componist van het stuk, en die heeft ook het orkestrale arrangement gemaakt. En we gaan luisteren naar het eh, Marinsky Orchestra onder leiding van Varia Valerie Gergiev. We gaan uh, verder met Satie, Erik Satie, om precies te zijn. Uh, de drie, gymnopédie. En dat is allemaal heel erg lastig, want mijn Frans is niet wat het wezen moet. Het La et Doloreux. En <coughs> zo heet het stuk. En het staat in D majeur en in D mineur. Dus vrolijk en niet zo vrolijk. De orkestratie uh, van, van dit stuk is uh, van uh, Debussy. En ehm, het orkest wat het uitvoert is het Orchestre du Capitole de Toulouse, zo zo, onder leiding van Michel Plasson. Strijkkwartet nummer 16 in F, opus 135. En het is een versie voor strijkorkest. Dus het is wat aangedikt, allemaal. Alle partijen door meerdere strijkers gespeeld. Het derde deel eruit, het Lento Assai, eh, Cantanto e Tranquillo. Het eh, is geschreven, het is gecomponeerd, moet je dan weer een netjes zeggen natuurlijk, door Ludwig van Beethoven. Het orkest wat het gaat uitvoeren, nou dat is wel een combinatie waar je je vingers bij aflikt, moet ik eerlijk zeggen. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. Hoe mooi kan je het hebben? Het stuk wat we voor u gaan uh, laten horen is de vioolsonate in G-mineur. Opus 5, nummer 5. En het is een adagio. We zitten erg in de langzame stukken vanavond. Het arrangement is weer van uh, meneer Leopold Stokowski. Die hebben we al vaker gehad. En de componist van het stuk is Arcangelo Corelli. We gaan luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. En dan zijn we er weer doorheen op deze zondagavond met uh, twee uur lang heerlijke klassieke muziek. We zaten vanavond wel erg in de langzame nummers, maar misschien is dat volgende week wel weer anders. Ik hoop dat u er ondanks alles een beetje van genoten heeft. En wij hebben het in ieder geval graag voor u gemaakt. En uh, wij hopen u volgende week weer aan uw toestel te treffen voor een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. Angela deed de techniek vanavond en presentatie Jansen. Tot een volgende keer.